8 uur, het NOS-journaal, Marjan Kokkoek. 50 plus wil rijke ouderen zwaarder belasten. Jan Sesteur gaf patiënt marihuana en brand in trein geffen.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 En het AD schrijft dat 50 zijn zaakjes niet op orde heeft. Zo zou fractieleider Krol zijn nevenfuncties niet hebben gemeld, terwijl hij verschillende bedrijven heeft. Eén daarvan verhuurt kantoorruimte aan 50PLUS en maakt ook tegen betaling het partijblad. De tuchtklacht tegen de omstreden neuroloog Janse Steur is uitgebreid. Volgens letselschade-expert in Drost heeft de neuroloog een patiënt marihuana aangeboden. Drost schrijft dat Janse Steur in 2003 vanuit zijn bureau la de drugs aanbood. Hij werkte toen in het medisch spectrum Twente. In Nederland is het gebruik van cannabis voor de behandeling van pijnklachten toegestaan... maar alleen een apotheker mag die verstrekken op recept. Tegen Janse Steur zijn reeks aan klachten ingediend bij het regionaal tuchtcollege in Zwolle... De neuroloog maakte tijdens zijn werk in Enschede tal van fouten. In het Brabantse Geffen heeft vanochtend kort tijd brand gewoed in een passagierstrein. Volgens de brandweer zaten er zo'n twintig mensen in de trein. Ze konden allemaal de trein verlaten, maar het is nog niet duidelijk of er ook gewonden zijn. Hoe de brand is ontstaan is ook nog niet bekend. Op last van de brandweer is de spanning van de bovenleiding gehaald. Daardoor is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Den Bosch en Nijmegen.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 Voor de gewone Venezolaan is de devaluatie minder goed nieuws, want de prijzen zullen er flink door stijgen. En dat terwijl de inflatie op jaarbasis nu al ruim 22% bedraagt. De zieke president Chavez zou de devaluatie hebben goedgekeurd vanuit Cuba, waar hij wordt behandeld voor kanker. Het besluit lijkt erop te wijzen dat Chavez nog wel even aan de macht blijft, want als hij zou terugtreden, volgen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen en dan komt zo'n impopulaire maatregel wel erg slecht uit.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 Dan nog het weer. Vandaag zonnig en Wolkenvelden. Ook winterse buien, vooral in de kustprovincies, door 3 graden. Morgen droog, pas in de avond af en toe sneeuw. Aan het begin van de week blijft het overdag iets boven nul en s'nachts eronder. Vooral maandag in het zuiden grote kans op sneeuw. Oh. ANWB en verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad. En overal op de lokale wegen door winterse buien of bevriezing...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 Een hele morgen. Het is zaterdag 9 februari. De kernwoorden van dit half uur zijn Europa en 50+. Plus. Veel opgetogen geluiden gisteren in Brussel... na het bereiken van een akkoord over de meerjarenbegroting. Regeringsleiders zijn blij, maar het Europees parlement... zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Dat moet nog instemmen met het akkoord namelijk. En het ziet er niet goed uit. Grootste fracties in het Europees parlement zullen waarschijnlijk tegenstemmen. In een van die fracties zit de Partij van de Arbeid Europarlementariër Thijs Berman. En hij vindt dat de president van Europa, Van Rompuy, onhandig heeft geopereerd. De raad zal moeten komen met een ander voorstel. En het is heel betreurenswaardig dat Herman van Rompuy, president van de Raad, voorzitter van de Raad... niet naar het Europees Parlement is toegekomen. Want hij weet dat er de handtekening van het Europees Parlement onder moet. Dan had hij eerder moeten komen en zeggen... luister, dit, dit stellen wij ons voor, wat denken jullie... dan dat deze situatie voorkomen kunnen worden. Dat zei Partij van de Arbeid Europarlementariër Thijs Berman. Nu aan de lijn VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Meneer van Balen, eens met Berman? Nee, zeker niet. Het is een uh, moeilijk compromis. Uh, ik vind het een goed compromis. Uh, er wordt bezuinigd. De begroting voor zeven jaar is kleiner dan de vorige. Een aantal landen waar Nederland uh, toe behoort, uh, behoudt zijn rebate, dus een korting. Uh, maar er zitten ook negatieve punten in dat er uh, veel te veel geld gaat naar landbouw en subsidies. En te weinig geld, zeg maar, naar de nieuwe economie, ja. uh, energie, internet en dat soort zaken, milieumaatregelen. Het geinig is dat uh, Berman precies dezelfde analyse had. Alleen zijn afweging is uiteindelijk, dat betekent dus dat ik ga tegenstemmen, omdat er te weinig vernieuwing is. Wat is uw uiteindelijke afweging dan? Met zelf een soort tegenbegroting gemaakt, je had ook kunnen zeggen: Zo hadden wij het precies gewild. Dan vraag ik mij af of die bezuinigingen op de oude economie en meer geld voor de nieuwe economie er wel ingezeten zouden hebben, vraag ik mij af. En nu kun je proberen tegen de Raad te zeggen: Luister, er moeten nog wat zaken worden, ja, laten we zeggen, gerepareerd. Maar het raamwerk, het grote verhaal moet je toch in stand houden. Anders komt er gewoon geen nieuwe meerjarenbegroting. Goed, u gaat voorstemmen, maar daar gaat hij ook mee in met die opvatting. Uh, tegen die uh, van u, mensen uit uw eigen partij, bijvoorbeeld Kiefer Hofstad... maar ook de voorzitter van het parlement. Schulz, die hebben beide laten weten dat ze tegen gaan stemmen. Ja, maar je moet natuurlijk op een gegeven moment wel... je eigen hart en verstand volgen. Er volgt nog een heel debat in alle fracties. Dan in het parlement als zodanig. In de begrotingscommissie, er wordt onderhandeld tussen dus het parlement en de raad. Dus er is nog een weg te gaan. En ik vind, gebruik je verstand, gooi het niet allemaal weg. Probeer lichtelijk wat bij te stellen. En dit is een acceptabel compromis voor 27 lidstaten... en ook voor de Unie als zodanig. Dus wel iets bijstellen, maar niet het kind met het badwater weggooien. En dan wordt er ook gesproken over die uiteindelijke stemming... dat die wellicht geheim zou moeten zijn. In, uh, dat, dat je dus niet kunt zien wie voor en wie tegen gaat ja, stemmen. Dat is ...moet altijd in de openbaarheid vergaderen en stemmen... ...en niet in geniep. Uh, dus dat laatste is een voorstel wat ik niet begrijp. Als mensen tegen willen stemmen... Om een ongeveer een reden, wat Berman zegt, dan moeten ze dat openbaar doen. En degene die voor willen stemmen ook. Dat doe je dus niet achter gesloten deuren. Nee, en vooral helderheid, ook Berman zegt, van je moet het in de openbaarheid doen. Meneer Van Balen, oh. ik, ik dank u wel voor uw uh, reactie. Ik ga nog even verder praten over dat akkoord. Want uh, het wordt ook duidelijk wat dat betekent, dat uh, akkoord... wat de regeringsleiders gisteren dus in Brussel hebben afgesproken. LTO, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, is er teleurgesteld over. En daarom praat. Dan we nu met Albert-Jan Maat, voorzitter van LTO. Ja, niet hard genoeg gelobbyd, denk ik. Nou, dat zal ik even geen uitspraak doen. We hebben een stevige lobby gehad. En op twee terreinen is dat goed gelukt. Uh, want om te beginnen, is er een akkoord, dat wilden we ook. Want ja. voor de stabiliteit. Maar u bent niet tevreden gehoord. over het akkoord? Nee, maar wat, waar bij ons de pijn gewoon zit, is ook dat het bedrag op zich overeind gebleven is. Dus dat is goed, daar is onze lobby gevraagd geweest. Maar wat ons uh, zeer gebaasd is, wat in het eindspel is gebeurd bij uh, de onderhandeling, is dat uh, landen allerlei cadeautjes hebben gehad op het terrein van plattelandsontwikkeling. Ja. Uh, Frankrijk 1 miljard, uh, Italië 1,5 miljard, uh, de Belgen 70 miljoen. En uh, vervolgens zie je ook dat er een herverdeling plaatsvindt in LTO's realist. Dus wij vonden ook dat er een zekere herverdeling in Europa was voor ons ook acceptabel. Maar tegelijkertijd zie, zie je dat Nederland daar veel meer voor betaalt dan onze onderringende landen. Nou, wij dan hebben dan natuurlijk andere dingen binnengekregen. We hebben andere dingen binnengekregen. Wij hebben onze korting uh, uh, behouden. En we hebben voor elkaar gekregen dat de begroting niet is gegroeid. Sterker nog, dat die is afgenomen. Dat waren belangrijke punten voor Nederland. Ja, er zijn twee dingen die gewoon belangrijk zijn. Voor Nederland is, is dat belangrijk. Dus het is goed dat uh, er een nieuw akkoord is. En dat er ook in Europa de tering naar de neering wordt gezet. Maar tegelijkertijd voel je wel aan dat uh, Nederland wellicht die korting heeft gekregen. Maar andere landen, zeker onze concurrenten in Europa, behoorlijke bedragen hebben gekregen. En dat en, is en, eigenlijk ja, wat u wij steekt. Zijn, uh, wel ja. De grootste exporteur uh, wat landbouw betreft in Europa. Dus we zijn zeer afhankelijk van concurrentiepositie. Ja. En op dat punt valt er nog wel wat te repareren. Dan ja. ik nou, um, dat is dus eigenlijk, want dat wou ik eventjes zeggen voordat u doordeelde. Uh, wat u steekt, namelijk dat de concurrentie wel geld krijgt... en Nederlandse agrarische bedrijven en de exporteurs niet. En dan betekent dat het lastiger wordt om je concurrentiepositie overeind te houden. Uh, ja, want uh, een bedrag van 1 miljard naar Frankrijk, 1,5 miljard naar Italië... Uh, en laat ik even duidelijk zijn: Nederlandse landen tuinbouw, uh, we zetten meer dan 70 miljard om, we krijgen 900 miljoen uit Brussel, dus laten we het ook niet overdrijven. De, wij moeten het echt van de markt hebben, maar je zult zien dat dit soort geld in plattelandsontwikkeling vooral wordt gestoken in concurrentiekracht. En daarin vind ik dat Nederland veel alerter moet onderhandelen. En we hebben nog een tweede ronde. Want straks moeten de ministers van landbouw daar ook over spreken. Vandaar ook dat we de zaak goed scherp neer hebben gezet. Want ons economisch belang is dan ook wel degelijk in het geding. Maar denkt u, dat, de denkt, u, denkt u dat dat uiteindelijk nog uh, zal gebeuren? Want uh, Nederland is hier wel uh, erg tevreden mee. Ik heb alleen maar positieve reacties gehoord. als van een meerderheid in het Nederlandse parlement. Dus om daar nog meer geld voor de landbouw uh, te krijgen. Dat zit er volgens mij niet in. Nee, maar laten we ook even reëel zijn. Uh, Nederland heeft blijkbaar ingezet dat Raag minder moest betalen. Dat is gelukt. En uh, tegelijkertijd uh, vinden wij, hebben wij als LTO ook altijd gezegd: het is goed dat Europa ook de tering naar de neering zet. Want de overheid moet, net zoals bedrijven, als het lastiger is, zorgen dat ze niet meer uitgeven dan uh, ze binnenkrijgen. Maar uh, tegelijkertijd zie je dat de vertering wel veranderd is. En daar kan Nederland we nog wel wat, wat doen. Want over de invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, daar gaan de komende maanden onderhandelingen voor plaatsvinden. En vandaar ook dat wij heel scherp neergezet hebben wat er nu al aan knootjes is gegeven. En er zijn nog een aantal mogelijkheden wat Nederland toch nog uh, wat. Ja. En daarin zeggen wij, want wij krijgen van ons productiewaarde anderhalve procent in Brussel. Maar we vinden wel dat we ver behandeld moeten worden. En het is nu zaak dat het bedrijfsleven en de het kabinet daarin samen optrekken. Goed, er is een akkoord bereikt in Brussel, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd. Albert Jan voorzitter nee, van LTO, dank, dank u wel. Ja, ja, ja. ja nee, dit was het. Volgens mij hadden we de kern wel gehad. Ondanks de kou en uit met de camper richting sneeuw. Daar gaan we het namelijk zo nog over hebben. Er rijden geen treinen. Of is de ANWB er zelf? Nee, er geen Ik hoorde, is er net toch echt? Zaterdagochtend ander regime. Er rijden geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch op last van de brandweer. En de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Rijken moeten meer betalen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Jong en oud. Henk Krol zegt dat vandaag in de Telegraaf. Fractievoorzitter van 50PLUS. Dat staat ook nog in het Algemeen Dagblad. Meneer Krol, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Hoe rijk is rijk? Nou, ik vind iedereen boven de balken en de norm... die mag best wat meer bijdragen. En zeker als je het hebt over bankbestuurders... die ver boven de vier ton zitten per jaar... daar mag je echt wat meer van verwachten. Ja, maar dus ook de ouderen?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 Die mogen rustig wat meer bijbetalen. Ja, maar ik heb u steeds in het debat toch ook horen zeggen... dat ouderen worden zo hard getroffen door de bezuinigingen. Ja, ja kan de detail... even we u gaan opnoemen... want dan zijn we even een half uurtje bezig. Hè. De pensioenen worden onnodig gekort, Er is een oude weeg gehad. Na één jaar vervalt de uitkering nabestaande. de van, van vergoedingen zorgverzekeringen. Ik, ik, en zo ik, ik kan ik, wel ik wel nog een hele tijd doorgaan. Ja, ja, ja, ja nee, maar goed, wat het mij meer omgaat is... Van, uh, zijn ouderen hier dan blij mee? Dat is toch uw, uw, uw achterbank, want uh, uh, je hebt het... Als je goed gespaard hebt, of van huis hebt, of mensen die twee ton hebben. Daar heb ik het allemaal niet over. Ik heb het over Dat mensen. Is veel, veel die meer heel heeft het over. Goed Verdienen, die een heel ruim inkomen hebben, die mogen wat mij betreft natuurlijk best iets meer betalen. En nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen, ik maak niet het verschil tussen jong en oud... maar ik maak het verschil tussen gezond en ziek, tussen arm en rijk. Ja, en dan moeten ze via de belastingen meebetalen, extra belasting, hoe ziet u het voor zich? Dat zijn dingen waar we nu over aan het studeren zijn. We verkeren in een economische crisis, dat moeten we op een nette manier oplossen. Maar het kan niet zo zijn dat die hele grote groep ouderen die het moeilijk heeft dat die onevenredig hard getroffen worden. Ik zei het al, u stond vanochtend, uh, staat u in de Telegraaf op de voorpagina... en u staat ook in het Algemeen Dagblad. Ja, Zo, ja, als er 12 of 13 zetels in de peilingen staat, dan maak je wat los. Ja, ja, ja, dan maak je wat mee. <hijen> maar, maar dat verhaal, dat heeft een hele andere strekking. Ja. Dat uh, heeft als, uh, als, als een van de bijtitels dat er een jamboel is binnen uw partij. U heeft functies, nevenfuncties hebben we het dan over, niet opgegeven... terwijl dat wel verplicht is. Nou, wie nu op de website van de Tweede Kamer kijkt...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 Ja, erg overtrokken als je daar een punt van wil maken. Maar er is wel iets anders. Uh, belangenverstrengeling. Uh, uw ja. bedrijven, althans een aantal van uw bedrijven, zouden zaken doen met, uh, met uw partij. Ja, uh, het is correct. Het uh, partijbureau van 50PLUS is gehuisvestigd op een etage die eigendom is van uh, BV Best Publishing Group. En dan gaat het om uh, de huurprijs van 450 euro... Een complete etage, inclusief gas, water, licht, koffie, thee... kopieermachines, telefooncentrale. Als er iemand is die dat voordeliger kan aanbieden... laat hij zich ogenblikkelijk melden... dan gaat het partijbureau vandaag nog verhuizen. Ja, maar was het niet handiger geweest om dat toch uit elkaar te houden... om de schijn van belangenverstrengeling uh, te vermijden? Hoe lang zit 50PLUS in de Kamer? 143 dagen. Daar moet je in een korte tijd verschrikkelijk veel op, uh, op poten zetten. En als er dan een bestuurslid is die met de beste bedoelingen zegt... van nou Kom hier maar even zitten en betaal niet eens de werkelijke kosten. Dan uh, mag opnieuw iemand mij uitleggen wat daar verkeerd aan is. En dan hebben we ook nog het verhaal Maurice de Hond. Daar oh, weet ik niks da, van, da, da belt u dat al. is iets van het partijbestuur. Daar moet u met <laughs> mij niet over bellen. Nee, die krijgt 85% van, van alle uitgaven van het wetenschappelijke instituut. Ja, maar echt, ik zit niet in het wetenschappelijk bureau. Daar weet ik helemaal niks van. Dat is allemaal gescheiden. Nou, ik, ik dank u in ieder geval dat u het allemaal even heeft in, in het kort willen uitleggen. En ik wens u een goede dag en ga die telefoon opnemen. Ik ben ook Ja, wel ga ik nieuw. doen. Dank je. Dag, dag Henk Rol was dat. Misschien valt het u ook op, op de snelwegen. We komen steeds meer campers. Het is vooral de groep senioren, daar hebben we ze weer, met geld. Die investeert in een kampeerauto. Ze verkennen Europa of ze gaan een weekendje weg. Of, zoals nu, gaan ze naar de sneeuw. Verslaggever Jeroen Schutteijzer hoorde de feiten bij een camperbedrijf in Almere. Deze meneer is de auto aan het poetsen en het polijsten. Om ze dus helemaal blinkend klaar te hebben staan voor de aflevering. Ik ruik het. Ja, ja het, echt een poetslucht, een ja, wakslucht. Hé hey meneer. Wat komt u halen vandaag? Een caravan, kom het ophalen. Die is een beetje opgelapt. Ja, daar heb ik schade aan gehad. Maar u denkt erover om zo'n uh, camper te kopen. Om zo'n camper, ja. ja. Daar zitten we aan te denken, ja. Wat is nou het leuke aan een camper? Zo'n ja. krappe uh, woning op vier wielen. Ja, zo krap is dat niet. Je slaapkamer is apart, je eethoek zit apart. Nee, dat is niet zo krap. Het voordeel is dus, ja, ja, vind ik dan... Uh, vergelijken met mijn caravan is dat ik mobiel ben. Je kent zo meteen weg en je, ja. weet u hoeveel zo'n uh, camper kost? De, er staan er van uh, 78.000 euro. Jawel, wel, maar ik heb ze ook al gezien hier al vanaf 20.000 euro, hoor. Heb ik zo ook al gezien. Dat is dan wel een gebruikte natuurlijk, maar. Uh... U behoort tot de groep senioren, hè? Ja, ja. Ik raak een beetje in verwarring de laatste tijd of die nou wel of geen geld hebben. Valt wel mij. U hoeft geen medelijden te hebben met de senioren. Ik zelf ook, ik heb 50 jaar gewerkt. Wat heeft u gedaan? Slager. 50 jaar in het vlees gezeten. Nee hoor, we hebben wel een steentje bijgedragen. Dus mogen we dan ook even nou genieten? Nou ja, mij zult u. Uh... Nee, maar als ik op tv wel eens dingen hoor en wel eens dingen zie. Van de, de oude mensen dit, de oude mensen dat. Maar als je eens maar eens 50 jaar gewerkt Tom Huiskes van de BOVAG. Die meneer die valt nou precies in die doelgroep hè? van die campers. Zeker weten. Als je je hele leven hebt gewerkt en. Uh... Je hebt uh, centjes gespaard, kinderen zijn de deur uit. Dan wil je van het leven graag genieten. En dan uh, ga je met een camper op pad. Want het aantal campers in Nederland groeit enorm. Ja, we hadden, begin dit jaar hadden we er 81.000 in het wagenpark. En dat waren er vier jaar geleden nog geen 60.000. Dus dat is uh, volgens mij 36% toename. En van oudsher is Nederland van land bij uitstek. Maar de camper wordt ook steeds populairder. En dat zijn dan vooral die uh, ja, wat ouderen en nu denken... We gaan Europa eens even verkennen. De jongere ouderen en die gaan uh, lekker met z'n tweetjes gaan die van, uh, trekken die van noord naar zuid. Het hele jaar door gaan ze op pad, maar ook lekker een weekendje ertussenuit in uh, Nederland ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Ik zit altijd in een vakantiehuisje. Ja, wat erg. Hoezo? Ja. Nou, nou, dan zit we op één plek en dan moet er maar op een plek zitten waar het u niet bevalt of het huisje moet tegenvallen. Dat heb ik zelf een keer gehad. Heb ik heb een keer een huisje gehuurd in Frankrijk. Nou, het lijkt alsof of ik in de middel- of nou weer zat. Ik moest elke morgen 30 kilometer heen mijn brood halen. Het lag er zo eenzaam, je begon in je eigen te praten bijna. En nog smerig ook. Dat is als je een huis huurt. Je kent niet weg. En met je camper. Als ik dan 200 km ben 200 kilometer verder ben, zit ik in een heel andere omgeving. En een, een ander weer ook. In de vakantie, hè? Dank u wel. Waar gaat u naartoe? Ik ga voorbij Karmisch-Partekeertje, bij, Karmisch bij, bij Kruun, Mietewald. U gaat naar de sneeuw? Ja, ja. Hartstikke gevaarlijk, zeg. Nou, dat valt wel mee, hoor. Goede materiaal is heel belangrijk. Voorbij Karmisch-Partekeertje. Goed, de reportage was van Jeroen Schutheiser naar Amerika. President Obama wil de 11 miljoen illegale die in de Verenigde Staten leven... uit de schaduw halen, zo noemt hij dat. Illegale mevrouw familie Castaneda, die in de staat Arizona woont, is alleen de moeder illegaal. Zij kijkt erg uit naar die nieuwe migratiewet die Obama tot inzet heeft gemaakt van zijn tweede termijn. Dat zal hij aanstaande dinsdag in zijn State of the Union nog eens gaan benadrukken. En mevrouw Castaneda hoopt vooral dat hij een beetje opschiet. Goed, gaan hier de rechtbank van Phoenix gaan we, gaan we binnen. David Astor, een migratieadvocaat. Dit is een verwijderingszaak, maar uh, vanwege... jouw cliënt moet in principe het land verlaten. Gaan we nu horen? De hele familie Castañeda zit hier te wachten in de rechtbank. Drie kinderen, moeder en vader. En het gaat om moeder. Moeder Castañeda had al een green card, een werkvergunning aangevraagd in 1998. maar dan mag je niet weer het land in en uit. Maar mevrouw Castaneda, ze wist dat niet. En dus was ze illegaal in het land. De rest van de familie kreeg een green card, maar zij niet. En sterker nog, ze werd zelfs bedreigd met uitzetting. Astro legt nu de volgende keuze voor. Well, it's your decision. If you je change, have changed your mind and tell the judge that you to fight. Mevrouw Castaneda kan besluiten de zaak aan te vechten, zodat ze ook echt dan een green card krijgt. In the long run, I think you're better off closing the case right now. Of ze kan rustig afwachten tot de migratiehervormingen doorkomt. Dan uh, wordt misschien alles vanzelf geregeld. She what she <laughs> Mevrouw Castaneda kijkt somber. En ze weet het eigenlijk niet. We gaan de in. Ja, mag jij. Uh... Okay. De familie komt naar buiten weer. Rosalita, mevrouw Castaneda is bijzonder triest eigenlijk. Ze had graag gewild dat de zaak nu eindelijk was afgerond. Tranen staan in haar ogen. Ik had nu een green card willen hebben. Dan had ik tenminste het land kunnen verlaten. Had ik mijn ouders kunnen bezoeken. Ze schudt haar hoofd en loopt de rechtbank uit. Dat was het. Ze is wel heel treurig, mevrouw Castaneda. Ja, uh, yeah, ik, ik ook. Ik, uh... David Asser probeert mevrouw Castaneda te troosten. Zo so, in the end. Je zou we In principe zou er vandaag een uitspraak worden gedaan... Uh, dat zij het land binnen 60 dagen zou moeten verlaten. Maar de overheid heeft een aanbod gedaan dat ze de zaak willen sluiten... zodat ze uh, mag blijven. Maar dus zonder green card. We komen nu net uit de rechtbank. Zaak van de familie Castaneda. Is die nou exemplarisch, dit soort gerommel? Want dat mag je het toch noemen, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van uh, het probleem dat we hebben hier in uh, de VS. Waarbij de hele familie een green card krijgt en de moeder dan tussen wal en schip komt omdat ze vijf dagen naar Mexico is geweest in 1998. Totaal absurd. Totaal absurd voor mij. Die, die nieuwe migratiewet, gaat die voor zo'n familie Castaneda, wat gaat die wet precies doen voor deze mensen? Hele goede vraag, maar ik heb er geen antwoord op. Uh, ik ga ervan uit dat er dus boetes moeten worden betaald... maar dat er dan uiteindelijk een permanente verblijfsvergunning zal worden verleend. Dus voor, voor deze mensen is dat een uitkomst. Want Obama zegt dat iedereen zegt dat eigenlijk. Hè? Het migratiesysteem in de Verenigde Staten is broken, is kapot. Het immigratiesysteem in Amerika is een lappendeken van allerlei verschillende regelgevingen. En elke keer komt er weer een regeltje bovenop. Dus het wordt heel ingewikkeld. En dat, wat gaat er nu gebeuren? Zou het nu echt simpeler worden? Of komt er gewoon weer een aantal lapjes, komen er weer een aantal lapjes bij nu? Ik ben bang dat er een aantal lapjes bij komen. De ja, reportage was van Wessel de Jong. Dan heb ik om vier minuten voor half negen nog één onderwerp voor u. De Sassenpoort in Zwolle, de vesting in Naarden en ook de naald in Apeldoorn. Al deze bouwwerken staan op de Rijksmonumentenlijst, althans nog wel. Want het Rijk wil deze 31 andere en andere monumenten gaan afstoten. En Daar hebben we nu even contact over met de burgemeester van Apeldoorn, John Biddens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoezo wordt de naald afgestoten? ja, ik heb in ieder geval begrepen dat er een, een lijst bestaat uh, van, zoals het dan de minister dat zegt, objecten die niet meer nodig zijn voor een reisfunctie. En uh, daar staat de naald dus uh, ook op. Maar en het, het valt... is toch een historisch gebouw? Of gebouw, uh, uh, een monument moet ik ja, zeggen. Ja, precies. Het is een rijksmonument. En wat mij betreft, in ieder geval wat de gemeente Apeldoorn betreft, uh, kan er geen mis op bestaan dat wij onze verantwoordelijkheid uh, nemen op, op zo'n moment als die van de lijst af zou gaan en dat wij kan voor beheer en onderhoud zorgen. Want hij is onlosmakelijk verbonden met het Lo en uh, met mijn gemeente Apeldoorn. Ja, destijds een geschenk hè, aan Wilhelmina en ja. Hendrik. En Nederland kent hem natuurlijk van uh, de aanslag van een paar jaar geleden. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, het, is, het is eigenlijk geschonken destijds van 112 jaar geleden... Door, uh, door de bevolking van de gemeente Apeldoorn. Daar is ook voor gecollecteerd... En uh, inderdaad, de aanslag 2009. Maar hij is nogmaals onlosmakelijk verbonden met, uh, met uh, het LO. Dus ja. wat dat betreft, mocht hij van de lijst verdwijnen, dan, uh, dan zullen wij voor beheer en onderhoud zorgen. Is dat duur trouwens? Keer is dat trouwens duur? Uh, bro, uh, hoe is die eraan toe? De naald? Ik ben natuurlijk geen bouwkundige, maar dat laat ik uh, in het zeg wel ja. even goed na te uh, trekken. En de, bij de overdracht, mocht dat zo ver komen, dan, uh, dan zult daar wel even de staat van dienst op maken. En uh, ik ga ervan uit dat we met de Rijksoverheid goed in gesprek komen over die eventuele overdracht. Goed, het dreigt iets voor de naald, maar toch ook weer niet. Want als nee. er iets gebeurt, dan uh, houdt u hem zelf uh, overeind. Absoluut. Ik dank u wel. Meneer Berenz, burgemeester Apeldoorn. Zo dadelijk tijd voor Peter en Mieke in de Trost Die gaan het natuurlijk ook hebben over de bevingen. Vanochtend dus weer een beving geweest, zo rond half zeven. Zij hebben de titel ervoor gekozen. Staat neemt geen gast terug. Ze hebben het ook over Fleetwood Mac, 35 jaar na Rumors. En in Kamerbreed om 11 uur gaat het over Europa en de aardbevingen... met Margriet en Kees. Ze hebben onder andere te gast uh, CDA europarlementariër van de Kamp... en Michiel Cervaas van de Partij van de Arbeid. Die gaat uitleggen waarom de PvdA Nederland erheen...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 Fractieleider Henk Krol vindt de beschuldigingen in het AD... dat zijn partij een jamboel is, erg overtrokken. Krol zegt dat hij zijn bijbanen keurig heeft gemeld... en dat hij de zaken goed op orde heeft. Dat het wetenschappelijk bureau van 50PLUS vooral zaken doet... met opiniepeiler Maurice de Hond gaat volgens hem buiten hem om. De omstreden neurolog Jan Steur... heeft een patiënt vanuit zijn bureau wiet aangeboden. Dat zegt letselschade-expert Drost... die daarover een nieuwe klacht heeft ingediend.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 Lokaal komt een mistbank voor... en de temperatuur varieert van 0 graden aan zee tot min 6 in het binnenland. Overdag is er af en toe zon. In de middag zien we vanuit het westen opnieuw oplevende buienactiviteit. De maximum temperatuur ligt vandaag rond 3 graden... maar tijdens een winterse bui zakt het kwik naar het vriespunt. De wind is zwak en variabel van richting... en later vandaag wordt de wind zuidelijk. Vanavond en vannacht kan vooral in de helft van het land enige sneeuw vallen. In het zuiden en oosten blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 0 graden aan zee en min 5 in het oosten en zuidoosten. Morgen start de dag op de meeste plaatsen droog. In het noorden valt in de vroege ochtend nog een laatste sneeuwbui. Overdag is er ruimte voor de zon... maar in de loop van de middag raakt het vanuit het zuidwesten geel bewolkt. Het wordt maximaal een graad of 2... maar een snijdende zuidoostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. In de avond gaat het in Zeeland sneeuwen. In de nacht naar maandag bijt de sneeuwval zich wat naar het noorden en oosten uit... maar of het in Noord-Nederland ook tot sneeuw komt is maar de vraag. ANWB nou, Verkeersinformatie... In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien en bevriezing. En er staan een file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Utrecht Veemarkt rijdt het langzaam over 9 kilometer. En bij de spoorwegen is er vertraging tussen Den Bosch en Nijmegen. Daar rijden geen treinen. De brandweer heeft het treinverkeer stilgelegd. En de vertraging is meer dan een uur.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 Goedemorgen, Vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om 9 uur komt Jan Brouwer uh, ons vertellen dat het Nederlandse drugsbeleid niet deugt. Daarna gaan we het hebben met Beatrice de Graaf over uh, vechtende vrouwen. Het fenomeen donorskaletten komt aan bod. Het legendarische album Rumors van Fleetwood Mac wordt opnieuw uitgebracht. En Govert Schilling komt ons waarschuwen voor een planetoïde die op ramkoers ligt. Om 10 uur verwachten we Maya Pruijs, die schreef een boek over Patricia de Martelare... de tentoonstelling Jean-Paul Gaultier in Rotterdam... de boekenrubriek natuurlijk, en Frits van Oostrom. Zijn geweldige boek zijn magnum Opus over de 14e eeuw... wereld in woorden is uitgekomen. Zometeen de aardbeving in Groningen, maar eerst... Oude in Duitsland heeft het boek Moeder, wanneer ga je eindelijk eens dood... nogal wat ophef veroorzaakt. En daarin beschrijft auteur Martina Rosenberg... de laatste jaren van het leven van haar dementerende ouders. En het offer dat zij daarvoor heeft moeten brengen. In tegenstelling tot hier ligt bij onze Oosterburen... de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg... in de eerste plaats bij de kinderen. Maar als het aan ons kabinet ligt moeten wij ook in de toekomst gaan zorgen voor onze hulpbehoevende ouders. En daar gaan we over praten met Rudy Westendorp. Hij is oprichter en directeur van Leiden Academy... en tevens hoogleraar ouderengeneeskunde. En ook met Annette Bierschel, Duits correspondent in Nederland. Goedemorgen beiden. goedemorgen. Meneer Westendorp, even met u beginnen. Wat vindt u even heel in het kort van het plan van uh, Rutte? Ik heb mij afgevraagd van waarom er nou zoveel verontwaarding over is. Dat was hier op, op weg naartoe. En er zijn er twee mogelijkheden. Eén, van, je moet er niet aan denken dat je, je vader of je moeder... dus de billen moet afwassen. Um, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dan gaan we een beetje in de tijd terug. Maar de andere mogelijkheid is dus dat Nederland eigenlijk wakker wordt en zich realiseert van, hé, hey, we hebben een probleem te pakken... en dat hebben we eigenlijk niet goed opgelost. De commotie is natuurlijk de afbraak van de verzorgingsmaatschappij. Ja, maar dan weet ik niet of dat nou altijd zo... Kijk, het, het krijgt nu weer zo'n zo hetsen van... ja, maar je moet toch niet verantwoordelijk willen zijn... of moeten, hè, dat, dat Rutte verplicht dat jij je moeder moet afwassen. Ja, als we alleen maar in dat sentiment blijven... ja, dan komt de discussie niet. We komen er zo uitgebreid op terug. Ja. Mevrouw Biesel, u heeft concreet de situatie aan de lijf ondervonden. U heeft u Ouders of je moeder? Mijn moeder ver, ver, verzorgd in de laatste maanden. Naar Duitse traditie? Nou ja, de, naar Duitse traditie. Ik denk trouwens dat, het, dat de, de Nederlandse kinderen uh, niet minder liefhebbend zijn dan de ja. Duitsers. Dat je dat inderdaad ook graag wil doen. Uh, dat beschrijft zij, die, die Duitse auteur trouwens ook in dat boek. Marina Rosenberg? Uh, uh, ja, ja, en dat je dus. Uh, ja, Ik ben dus naar Duitsland gegaan en, en mijn broer en mijn schoonzus die hebben dat trouwens ook. Uh, uh, Wij hebben dat met z'n allen gedaan. Uh, Um, en dan doe je dat een tijd omdat je denkt, ja dat. Dat hoor je te doen, dat doe je ook uit liefde. En maar, op een gegeven moment kan ja? het niet meer. Nee, maar uh, ja. jij zat hier in, in uh, Amsterdam, in Nederland. Je kan toch niet opeens zomaar naar Duitsland gaan? Dan kan je toch nou, niet doorgaan met je werk? twee weken, week, of elke andere week ben ik gegaan, ja. Uh, dat boek he, van die Marina Rozenberg... heeft dat heel veel op ophef veroorzaakt in Duitsland? Ja, het heeft veel ophef veroorzaakt. Nou ja, dat kun je al denken bij zo'n titel. Hè. Uh, wanneer ga je eindelijk uh, Ja, dat is dood. nogal provocerig. Maar dat heeft ze met opzet gedaan. Omdat ze, uh, uh, en, kijk, en, en ze beschrijft heel duidelijk uh, hoe... hoe Hoeveel ze gehouden heeft van, van haar ouders. En, en uh, ja, met name ook van haar moeder. Uh, maar ze zegt ja in wat voor, uh, in, in wat voor situatie ze terecht kwam. Um, want haar moeder, het was. Het was uiteindelijk een moralisch dilemma, want haar moeder had gezegd... ik wil dus nooit in zo'n verzorgingsthuis, dat moet je mij beloven. En toen heeft ze gezegd, oké, okay, dat beloof ik, en heeft haar huis genomen... en op een gegeven moment, ze was sterk dementeren, ging het dus helemaal niet meer. Nou, de zorgverzekering die ervoor eigenlijk bestaat in Duitsland, nou, die keert veel te weinig uit... Uh, en dan zat ze daar en ze had wel een drukke baan en ook een gezin. En toen ging niets mee en toen werd ze op een gegeven moment zelf ziek. En dat dilemma te beschrijven met dat boek... dat, dat is wel, uh, ja, het heeft een discussie in gang gezet in Duitsland. Ik vind dat mevrouw Birschel het eigenlijk wel heel mooi neerzet. En ook het, het veranderen wat in uh, dit voorbeeld naar voren komt. Um, want wie is nou verantwoordelijk voor de situatie... waarin je dan met z'n allen terechtkomt? En in de aankondiging um, hoorde ik al van... nou, um, in Duitsland zijn de kinderen verantwoordelijk. Um, hier is, is, is, laten we het dan maar zo even zeggen... van: is de staat of Rutte verantwoordelijk? Maar de vraag is eigenlijk van... ben je nou niet zelf grotendeels verantwoordelijk... voor dat, dat laatste stuk van het leven? En dat heet... En dan bedoelt u ja, de ouderen zelf? Ja. Zelf, ja, kijk, dat, u, is, dat, dat dacht ik toen ik hier naartoe reed, ik dacht, uh, die discussie zijn we in Duitsland voorbij. Wat nu speelt in Nederland, dat vond ik vind ik best interessant. Of ouderen, uh, nee, rijkere ouderen, zo heten. Of die mee moeten betalen. Ja. Natuurlijk, zou ik zeggen. Uh, iedereen is dus verantwoordelijk, ook voor zijn, voor zijn ouderdom. En, en de laatste fase ja. van zijn leven mede verantwoordelijk. Uh, en uh, maar in Duitsland zijn we die discussie al lang voorbij dat je inderdaad als kind, zelfs financieel, eh, moet meebetalen voor de zorg eh, ja, van want je ouders. een, een deel wordt dat dan betaald als je boven een bepaald. Uh, Precies, ja. als salaris je, zit of als je eigen bezit hebt, dan moet je meebetalen, onafhankelijk van hoe de situatie is. Nou ja, kijk, als je ouders inderdaad naar het verpleeghuis moeten en het niet anders kan. En dan uh, wordt een deel betaald uit de Duitse zorgverzekering. Maar ja. als en, en dan heb je inkomsten als oudere inkomstenvermogen, maar als dat allemaal niet genoeg is, dan zijn de kinderen aansprakelijk. Moet ze dat je ook toe, meneer ja, ik, ik. Mevrouw Beers, u zegt van ja, wij zijn die discussie in Duitsland voorbij. Ja, de vraag is of de discussie zoals die nu in Duitsland gevoerd wordt, of die de juiste, ja, laten we zeggen, de juiste richting opneemt. En ja, mijns inziens denk ik dat er nog een andere weg is om erover te denken. En dat is, en ik herhaal het even, kijk, wij zijn... Tot aan 65, tot aan 70 ben je zelf verantwoordelijk voor je doen en laten. Sterker nog, ik bedoel, als daar eigenlijk inbreuk op wordt gedaan, dan is Nederland te klein. En terecht. We zijn zelf, we zijn onze persoon en we zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten. En dan opeens zou er dan een situatie ontstaan, omdat je dan iets van ziek of gebrek wordt: dan is die verantwoordelijkheid opeens vertrokken. En dat begrijp ik eigenlijk niet. Waarom kun je niet, zeker voor iets wat je eigenlijk ziet aankomen. Het, het leven heeft een ravelig eindje van enkele jaren. Nou, dat, dat overkomt vrijwel iedereen. Maar werkt u ja, nou eens concreet uit? Wat bedoelt u dan? Dat die mensen gewoon op een of andere manier geld moeten reserveren? Als je of wat op je, je 40ste jaar denkt en alleen maar denkt over je pensionering... en over het Zwitsers levengevoel, dan heb je een verkeerde blik in je ogen. Je moet ook rekenen dat je dus op een gegeven moment gebrekkig wordt... en dat je doodgaat. Ja, maar dat doet niemand. In Nederland. Nee, dat klopt. En ja, dat maar is ik zeg dus dat, dat, dat we dat alleen doen is, dat, in Duitsland. Dat, dat is alleen. Ja, maar dan begrijp ik niet waarom de verantwoordelijkheid dan eigenlijk vanzelfsprekend naar die kinderen overgaat. Nee, dat is wettelijk zo bepaald zelfs. Ja, maar Kijk, daarom het is vindt, zo. Ja, maar nee, ik nee, Mag ik even zeggen? De mee. eerste stap is: de oudere is zelf verantwoordelijk. Dus zijn inkomen. Mooi. Zijn vermogen. Maar als alles opgegeten is. En, en is, het kan toch niet betaald worden. Dan zou hij dan bijstand moet het moeten krijgen. En dan zegt de staat. Oh. Wacht even. Nee, nu moeten de kinderen meebetalen. En dat is een zo, zogenoemde oude alimentatie. Dus, ja, maar hier is dus dat een is echt een, een stap verder. Hier is een ander model. Want wat we dus aardig vinden is dat in het Duitse model. Die zelfverantwoordelijk. Je, je ziet het toch aankomen. Ga dat nou zelf regelen. Precies, ja. nou, en dan op een gegeven moment. Er zijn allerlei situaties denkbaar. waarom het ja je had het wel je probeerde het maar het, het mislukte of je hebt niet te weinig geld en wie moet er dan opdraven? Maar nou, dan Rester, zou je, mag ik even dit punt afmaken, want dan zou je anders dan in Duitsland dan kun je zeggen van ja maar dan dan springt de BV Nederland in. En dat is, laten we zeggen, dat stukje sociaaldemocratie, waar je het anders kunt regelen dan als ik het dus nu hoor in Duitsland. Want daar valt het dan primair terug naar hè? in eerste instantie terug naar de familie. En het andere model is, is dat het dan in dat geval, als je echt geprobeerd hebt, maar het mislukt, Dan dan elkaar niet helpen. Dus u bedoelt, die kinderen die worden dan in, de, in uw, uw Nederlandse model komen die er niet aan te pas? Die, die stap wordt overgeslagen. In ieder geval niet één op één, want dat is eigenlijk het verzekeringsprincipe. Maar werkt u nou eens heel concreet uit wat betekent dat dan voor iemand die 50 jaar is? Wat moet hij dan doen? Een 50-jarig mens moet denken over het leven, die moet zelf gaan plannen die moet niet alleen maar gaan plannen over van... ik ga op mijn 63 of op mijn 58, dan ga ik eruit... want dan ga ik al die dingen doen die ik leuk vind. Als je dat doet en je besluit dat, moet je je wel bedenken... Van dat het een gevolg heeft voor je inkomensplaatje. Als je dan niet rekent dat je misschien vijf jaar gebrekker wordt... en dat je dus geld nodig hebt om het netjes voor jezelf te regelen... zonder dat je dan direct afhankelijk bent van je kinderen... dan zul je dat in je planning mee moeten maar nemen. Maar dat, dat zit toch bij iedereen? Iedereen die ouder wordt, nee, die, denkt nee, toch, nee, die nee, zit nee, zichzelf kijk. uiteindelijk... aan een strand onder een palmboom, gin tonic drinken... in plaats van, <laughs> van te gaan dementeren. Ja, het is zo simpel. Is kijk, wat er denk ik gebeurd is in Nederland is... en ik denk dat dat eigenlijk de, de interpretatie is... van waarom er zoveel ophef is... wij komen er nu eigenlijk pas achter... Ja, van hoe groot, laten we zeggen, die opgave voor onszelf en voor ons maatschappij is om dat voor dat einde van het stuk van het leven om dat goed te regelen. De afgelopen 20, 30 jaar hebben we dat gewoon met belastingen hebben we dat weg kunnen regelen. He, je hoeft je ouders niet meer. He, je hoeft er niet meer te en wassen. En dat wordt nu te duur. En dat blijkt. En nu komen we, we lopen gewoon tegen de muur aan. De aantallen worden te groot. We betalen al 25% van ons inkomen aan de zorg. En voor de helft is, is dat voor, laten we zeggen, de ja, oudere zorg. Ja, dat ja. is Betaalbaar en nu realiseren van, hé, hey, het werkt dus niet meer. De, zoals we dat de afgelopen 20, 30 jaar hebben gedaan. Ik en denk ik denk dat dat een goede realisatie ja. is. Ik, ik denk trouwens dat er nog iets uh, anders speelt. Namelijk uh, eigenlijk het grondprobleem... Wat, wat eigenlijk ook in dit boek uh, van, die, van die auteur Rosenberg beschreven ja. wordt. Namelijk dat heel veel mensen, trouwens niet alleen oudere mensen... maar ook als ik... Dat geldt ook voor mijzelf. Uh, dus ik wil alsjeblieft nooit in zo'n situatie... dat ik zo'n vreselijke verzorgingstehuis heb, In dat hele slechte beeld komt. Dus wat nu gebeurt is, en dat zie ik inderdaad bij mijn generatie... ik zie het veel sterker in Duitsland. Een discussie dan nog hier in Nederland. Hoe willen wij eigenlijk wonen als we ouder zijn? Gaan we een soort woongroep bedenken? Wat voor woonvormen zijn eigenlijk mogelijk? Dat we met een, met een groep van vrienden of buren samen... Dat we dan mekaars billen afvegen. Ja, nee, of dat je zegt, nou, die ene kan dat ja. Uh, en uh, uh, ja. of we kunnen samen iets inkopen, bijvoorbeeld iemand die schoonmaakt, of, ja. of iemand die uh, zo'n soort thuiszorg en die dat is de discussie. Want het gaat ook om ons beeld van het oud worden en, en niet alleen om het financiële plaatje, maar hoe wil ik dat eigenlijk doen? Wat voor modellen worden daarin nou uitgewerkt, meneer Westenhoor? Veel van de Duitse modellen Denemarken aan de Scandinavische landen gaan ons voor. En waar we eigenlijk over, om in de beelden van, van het boek te blijven, waar we van, we moeten niet terug naar het drie generatie gezin. Waar we wel naar terug moeten, of waar we eigenlijk wat we goed moeten ontwikkelen, is het drie generatie maatschappij. En om het even scherp te maken, wie weet is het wel, en als je daar met mensen over praat, de, dan zeggen ze ook dat dat klopt. Het is veel makkelijker om de billen te wassen van een buurvrouw, die jou dierbaar is, omdat je die tegenkomt, dan van je eigen moeder. Die familieband, dat is juist iets heel belemmerends. Dat maakt het emotioneel, dat maakt eigenlijk van dat je dat niet wilt. Nou, dat weet ik je... niet, hoor. Nee, dat vind ik... Als je... Het, het hoeft to voor mij ook board. niet. Het kan <laughs> ook zo zijn dat je met elkaar gaat, want dat is het andere model. Dat beschrijft u net zelf ook. Dat oude mensen jong-oud voor oud-oud gaat helpen. Er zijn dus... Allerlei mogelijkheden en die creativiteit moeten we gaan oplossen om, laten we zeggen, dat, dat stuk in het leven, wat we dus nu alleen maar op industriële wijze hebben opgelost, gewoon grote torens bouwen en de mensen erin, het is te kostbaar en niemand wil erin, dat je daar een, een grote schare van nieuwe modellen voor neerzet om, laten we zeggen, het, het einde van het leven op een mooie manier mee te kunnen maken. En daar kunnen we inderdaad naar Duitsland kijken. En er is een kindmodel, maar dat is maar één van de oplossingen. Is er, is er ooit een groot onderzoek gedaan onder ouderen wat die zelf zou willen? Ja, maar dat, dat is natuurlijk zo. Dat, dat, dat galmt door de gangen heen. Ik wil zelf verantwoordelijk zijn. Ik wil de eigen regie houden. Maar, ja, maar dan je... zegt iedereen van ja, maar ik wil in mijn eigen huis blijven en dan mag er niks veranderen. Ja, maar als je, dus je dementeert, gaat dat niet meer? Nee. Dus je moet daar veel helder over nadenken en dat is daarom is het boek eigenlijk prachtig. De tijd is geest, geest is ook helemaal ja, goed. We zien dat het onbetaalbaar is. Nederland wordt wakker. Ga plannen. Wees vitaal in je denken van als je over alles en nog wat nadenkt, denk dan ook over dat. En die verontwaardiging die nu opeens de kop op slaat nergens op. Dat slaat nergens op. En dat is alleen maar ja dat dat verhult eigenlijk het probleem. Glashelder en duidelijk. Hartelijk dank voor sprake met Duitse correspondent in Nederland, Annette Biersel, die dus haar eigen moeder verzorgde, en hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westendorp. Het ging over de hervormingsplannen van het kabinet om kinderen eventueel te verplichten voor hun hulpbehoevende ouders te gaan zorgen. Meer informatie bij ons ook te vinden op de site www.nieuwsshow.nl. Heel hartelijk dank. En die auteur heet dus Martina Rozenberg. Ik weet niet, is het boek trouwens vertaald, weet je dat? Uh, nee, volgens mij. Nee, het het is pas net verschenen, maar oh, okay. het zou misschien een goed idee zijn. Ja. Ja. Goed, ander onderwerp. Na de twee aardschokken van gisteren in het Groningse Zanderweer is de beer pas goed los. De tijd van onbekommerd aardgasoogsten lijkt voorbij nu minister Kamp werk maakt van een grootschalig onderzoek naar de oorzaak van de bevingen rond het veld in Slochteren voorzichtig wordt gehind op het terugschroeven van de gasproductie... maar dat zorgt weer voor teruglopende inkomsten voor de staat. En of de huizen van omwonenden daardoor langer blijven staan... is allerminst zeker. Over de voor- en nadelen van technologie... en hoe belabberd die voor het voetlicht komen... gaan we praten met communicatiespecialist en commentator... bij tijdschrift de ingenieur Remco de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was begreep ik aangenaam verrast... door de aankondiging van het onderzoek door minister Henk Kamp... van Economische Zaken. Een stijlbreuk in overheidscommunicatie... Nou, misschien niet zozeer de aankondiging uh, zelf. Uh, het zijn overigens elf onderzoeken die nu uh, in ja, okay. gang zijn gezet. Dus hij maakt er uh, flink vaart mee. Uh, maar de manier waarop... Ja, hij wint er geen doekjes om op het moment. En dat is verfrissend? Dat is verfrissender dan uh, wat we wel eens eerder gezien hebben, ja. ja. Uh, hij geeft duidelijk aan dat, uh, dat er ook nadelen zijn aan uh, technologie. Gaswinning in dit geval. Is dat typisch kampen of is dat een nieuwe wind? Ik denk dat het ook wel iets met Kamp te maken dat heeft. Dat denk ik ook namelijk. Want bij het Vreemdelingen-vraagstuk deed hij dat namelijk ook al. Ja, en uh, nou, ik denk dat dat... Uh, uh, ja, is een goede zaak. En ik begreep dat de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM ook nog een opmerkelijke uitspraak deed. Wat zeiden die? Nou, Kamp is... Uh, uh, op, op maandag was de brief van het staatstoezicht op de mijnen. Op uh, vrijdag lag de brief in de Kamerder. En op zondag ging uh, Kamp naar, uh, naar Loppersum. En op maandag hebben ze daar een bijeenkomst gehouden... waar ook de directeur van de NAM was. En die zei dat hij zich eigenlijk uh, uh, ja, dat die zich min of meer uh, schaamde. Of ja. dat hij spijt had van uh, dat ze eigenlijk twintig jaar daarvoor niet toegaven... dat er een link was tussen gaswinning en aardbevingen. Ja. En dat soort uh, uh, ruiterlijkheid kom je ook niet altijd tegen. En dan is de beer los natuurlijk. Nou, ja. ja, klopt. Maar ik heb, ik heb nog eens even wat, wat fragmenten erbij gekeken. Want het, het was ook wel ze echt nodig, hoor. moeilijk anders, hoor. denk ik, hè? <laughs> nou, ze, ze kon ook moeilijk anders. Ik, als je hier ziet, dit is een stukje uit... Uh, in 86, moet ik even bij. 86 waren de eerste aardbevingen. 85, 86. Ja. En in 88 zegt hier dan de NAM, dat is in die zin wel, uh, wel wrang. Het enige commentaar dat je van ons kunt krijgen is dat we geen enkele behoefte hebben om nog langer te reageren op de theorieën van Van der Sluis. Dat is de man die als eerste aangaf van zou daar niet eens een verband ja. kunnen zijn. Waarom niet? Omdat we het zat zijn, omdat hij geen geoloog is. Dat is de houding die heel lang in Groningen natuurlijk heeft gespeeld. En dat is ook waar, waar Kamp nu de prijs voor betaalt, want die krijgt alles op zijn bord. Maar ik begrijp het eigenlijk niet, want ze wisten natuurlijk donders goed... dat er wel een verband was. Waarom werd dat een glasheid aard ontkend? Ja, er is, er is een verschil tussen uh, dat je bijna, uh, zoals wij hier zitten... op je klomp kan aanvoelen ja. van er zijn nooit aardbevingen... we gaan gas uit de grond halen en ineens begint het te trillen. Gek. En de wetensch het wetenschappelijk bewijs dat dat ook echt zo is. En daar zie je heel vaak op technologie gebied. Het lijkt wel de roken discussie. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Je, je ziet daar de spagaat tussen burgers... die al lang aanvoelen van die, hier klopt iets niet en uh, ingenieurs, wetenschappers die nog heel lang volhouden... van ja, dat moeten we dan nou eerst maar eens bewezen zien. Ja. En daar krijg je die spanning. En dat is helaas wat Kamp nu op zijn bord krijgt... want die heeft het ook niet makkelijk op het moment. Maar goed, die Groningers die zijn uh, boos, ze ja. zijn ongerust. Uh, er zijn al 250 schademeldingen afgelopen nacht als er weer, uh, weer iets... Uh... Klopt, ja. Uh, dus ja, die, die, die, die, die, je kan wel geconfronteerd worden met een eerlijke minister... en een eerlijke naam, maar daarmee zijn je zorgen natuurlijk niet verdwenen. Klopt. Nee, en uh, we, we, we, ik, ik, ik was hier uh, te gast twee maandjes terug geloof ja. ik. We hadden nou, wel vier, verloren ja. vertrouwen in die asbestzaak. Maar ja. dat speelt hier natuurlijk ook. Op het moment dat je um, uh, eerst al niet toegeeft dat er een verband is... vervolgens is die schaderegeling was nou ook niet echt heel erg ruimhartig... Ja, dan worden mensen boos. En, de, en dus komt het geluid van de commissaris van de koningin Max van der Berg. En die zei nou, uh, ik geloof voor een miljard uh, houden we even een do, tijdje onze mond. Do, do, doe mij maar een miljard, ja. Daar ja kan het zoiets heen. toch? Ja, overstandig. Nou, ja. Want? Nou ja, dat... Kijk, het is een heel ernstige situatie. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. En op, op zo'n moment kun je twee dingen doen. Je kunt proberen om eruit te komen en om naar oplossingen... Naar, noem het maar consensus te streven, hoe lastig dat ook is. En je kunt olie op het vuur gooien. En dit is toch wel één in de categorie olie op het vuur. Hoezo? Oh hij, hij staat dan wel opeens voor zijn provincie. Jongens, niet ouwe hoeren. We gaan alles schade vergoeden. Ja, nog, u krijgt ook nog tulpen in de tuin. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar maar je, je ziet bijvoorbeeld ook dat er dan heel veel commotie komt over die oproep. Want donderdag schreef Rewinkel, burgemeester van de stad Groningen... die schreef daar weer een pittig stuk over dat dat toch niet verstandig was. Dus voor je het weet gaat het daarover. Terwijl het zou moeten gaan over wat doen we nou. Nou ja, daar heeft u ook over geschreven. Dat u zegt van ja, zo iemand heeft dan weer alleen maar over één kant van de zaak. Vaak gebeurt dat als het om technologie gaat. Het zou op een andere manier moeten, die communicatie. Het zou op een eerlijkere manier moeten. Ja, eerlijker en inderdaad wat, wat, wat je zegt. Je ziet heel vaak dat je krijgt een ontzettende polarisatie vrij snel. En die heeft vaak zijn oorsprong. En dat moet je de mensen in Groningen echt nageven. Die heeft vaak zijn oorsprong in een overheid die niet helemaal duidelijk is... over dat er toch ook nadelen zijn aan technologie. Je ziet het ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld als het gaat over windturbines. Hè? Dat, dat is ook ja, zoiets. Er dat dus een voorbeeld? in. Bijvoorbeeld Ur Urk, Urk of zo? Ja. Nou ja, Urk, ja, pre precies. Uh, er zijn gewoon aan alle technologieën zijn nadelen. En het is, uh, uh, het, het is vaak lastig om toe te geven dat die er zijn. Maar moet je wel doen. Want je krijgt het een keer op je bord. Dat zie je nu in, uh, in, in Groningen. En ook aan windturbines zijn waar. Hoe nadelen. is dat toen gegaan dan in Urk? Want er was een enorme verzet tegen. Nou ja, daar komt weer een ander, ander aspect uh, om de hoek. Daar dat ging 1 miljard subsidie in dat park. Daar werd, Eigenlijk door 100 agrariërs werd dat opgezet. En uh, Urk kreeg dat nou niet letterlijk in de voortuin. Maar ze waren te zien vanuit Urk. Ja, die denken dan, waarom krijgen wij hier de nadelen en niet de voordelen? Ja, die boeren die zijn rijk geworden en wij zitten met, uh, nou, dat is wel centrum, met de luchtvervuiling. Ja. Maar meneer De Boer, u bent communicatiedeskundige. Bij dit soort dingen is het toch heel simpel? Is een ABC'tje dat al jaren meegaat? Wat doe je in dit soort uh, strategische zetten? Je begint met alle argumenten van je tegenstander te noemen. Je benoemt ze ook en zegt, hupke de KD, dat is ook een probleem, maar... En dan ga je zelf redeneren. Dat is toch de normale uh, communicatiestrategie? Ja, maar niet zo normaal dat die wordt uitgevoerd. Nee, ken... Dat gebeurt heel vaak niet. Maar dat is toch raar? Nou ja, dat gaat, dat, ja, dat, nou ja, raar ja. Heel vaak heel snel gaan de hak in het zand. En dat zie je ook in, in, in windturbine uh, land. Je ziet ook met schaliegas. Dat, dat is eigenlijk het, het, het, de aanstaande discussie. Um, da, daar zit dat? In Brabant geloof ik? Brabant met name oh ja. ja. Nou er zit nog niks. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. Maar daar, daar is men natuurlijk ook heel erg bezorgd. En, en zodra mensen bezorgd zijn en soms met argumenten komen... die nou niet helemaal... Kloppen, laat ik het voorzichtig zeggen. Zie je dat aan de andere kant weer een soort overcompensatie optreedt? Van, ach, het, is, het valt allemaal best mee. Er is niks aan de hand, er is geen risico. Zijn ja, er beide partijen ja. die zich van dit soort ja. schijnargumentatie, Namelijk en de groene beweging en de overheid? Precies, ja. Het is, het is aan weerszijden. Dan krijg je die polarisatie. En de oplossing komt uiteindelijk toch echt uit het midden. Ja. Uit het polderen, uit het elkaar vinden. op... Er zijn voordelen, er zijn nadelen. Die moet je alle twee benoemen. Ja, maar het is natuurlijk wel logisch. Want u hebt net voorgelezen hoe twintig uh, jaar geleden door de NAM gereageerd werd van oh, nou, niks, niks aan de hand, niks dat is de niet hand, bewezen. Ja. Dus het is wel logisch dat mensen wantrouwend zijn geworden ten natuurlijk. aanzien van de overheid en dit soort maatschappijen. Natuurlijk, absoluut. Dus ja, die polarisatie is heel goed verklaarbaar. Ja, da, hoe, kan ja, je dat dan, hoe kan je die dan weer loswrikken? Ja, ja als, als we dat hier in 10 uh, of 12 minuten zouden kunnen oplossen, dan, uh, dan waren we er. Nee, kijk, het begint met dat je echt oprecht draagvlak weet te creëren bij, uh, bij de omgeving. En dat zie je gelukkig nu ook gebeuren. Je ziet het bij windturbines, je ziet ook in het buitenland, dat er echt een gedeeld belang is in, uh, in bijvoorbeeld zo'n windpark dat je dus de opbrengsten deelt en in die zin ook de lasten, de lust en de lasten. Dat is een belangrijke voorwaarde. En dat is in Groningen natuurlijk, hoewel er wel wat geld naar Groningen is gegaan... is dat niet zo letterlijk gebeurd. En in Urk gebeurde dat ook niet. Mensen kunnen nu participeren, maar dat is eigenlijk pas gebeurd... toen ze heel erg in het verzet kwamen. Dat moet je vanaf het begin af aan doen. Dus eerlijkheid is het devies? Ja. En, en, en u hebt het idee dat hiermee dus door, door Kamp en ook door die, door die NAM nu wel... een, een een begin mee is gemaakt. Om nu eindelijk eens een keer gewoon eerlijk te zijn. Maar pas nadat al die aardbevingen er zijn geweest. Ja, en dat is, dat is natuurlijk het zwakke punt daarin. Ja. Ze, ze doen het in ieder geval goed. Kamp is uh, nog niet zo lang, die minister economische zaken, die doet het goed. Alleen die krijgt de rekening van 20 jaar of nog langer uh, wantrouwen gepresenteerd. Dat is buitengewoon lastig. Ik hoop dat we dat bijvoorbeeld met het schaliegas, want daar staan we in die zin aan de vooravond van... dat dat beter gebeurt. Ja, en dat mensen dan ook uh, gewoon geld krijgen als ze dus ook hinder ervan ondervinden? Nou, dat, dat wordt vaak een beetje afgedaan als dat je dan mensen een beetje afkoopt. Ja. Dat is het niet. Het is echt een gemeenschappelijk belang hebben, de voordelen, de lusten en de lasten van technologie. Dat de, is een voorwaarde. Dus kortom, als onderzoek uh, aantoont dat het echt een rampzalige situatie daar is... communiceer dat vanaf moment één en probeer dat niet onder de pet te houden. Je krijgt het uiteindelijk altijd terug. Dus doe dat inderdaad vanaf het eerste moment. Hartelijk dank, Remco de Boer, communicatiespecialist... en commentator bij Tijdschrift de Ingenieur. Zometeen om 11 uur praten Margriet Vromans en Kees Boman... in Troskamerbreed ook over die onrust rond de aardgaswinning in Nederland. Onder andere met D66, Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven. Goed, we zijn de uh, eerste half uur uh, hebben we achter de rug zometeen. Dan gaan we het hebben met Jan Brouwer over de Nederlandse aanpak van uh, wietplantages. Daar vindt hij maar niks. Tot zo. Samen thuis, samen dros. Kijk, zie je die groep uh, grauwe ganzen daar achter in dat weiland? Vroege Vogels gaat deze week proberen om met laserstralen ganzen te verjagen, zodat ze niet gedood of vergast hoeven te worden. Of het werkt, dat houden we even geheim. Maar het volgende geluid kan ik wel verklappen. Dat herkent iedereen. Het roodporsje. Komt ook naar vroege vogels. En verder. Apen, nestkastjes en smeltende, afbrekende gletsjers. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Vroege vogels.